8 uur, het NOS-journaal, Ewout de Jong. Door steun PVDA kamermeerderheid voor pensioenakkoord. Denemarken krijgt eerst de vrouw als premier. En Kuipers weer wat later naar ruimtestation. De meerderheid in de Tweede Kamer staat positief tegenover het pensioenakkoord van eerder deze week. Het was lang onduidelijk of ook de PvdA het akkoord zou steunen. Maar na een aantal toezeggingen van minister Kamp zei PvdA-kamerlid mij dat haar fractie een positieve houding heeft. De steun van de PvdA was nodig omdat de PVV, SP, GroenLinks en D66 tegen zijn. De fractie ging overstag toen Kamp toezeggingen deed over mensen met een laag inkomen die toch met hun 65ste met pensioen willen gaan. Ook beloofde hij een regeling voor mensen in de WW die door de verhoging van de AOW-leeftijd in de bijstand dreigen te komen. Aan de instemming van de PvdA ging overleg vooraf tussen de fractie, Kamp en premier Rutte. De Tweede Kamer heeft een motie van afkeuring tegen staatssecretaris Veldhuizen van Zanten verworpen. De motie was ingediend door GroenLinks, PvdA en SP. Behalve deze partijen stemde alleen de Partij voor de Dieren ervoor. Ze vinden het onduidelijk wat de precieze gevolgen zijn... van de bezuinigingen op het persoonsgebonden budget. En volgens hen maakte staatssecretaris eerdere toezeggingen niet waar. Veldhuizen van Zanten meldde de Kamer dat ze vasthoudt aan de bezuinigingen... maar dat er wel een aparte vergoederingsregeling komt... voor mensen die veel en complexe zorg nodig hebben. Ze zei dat wie zijn pgb verliest, recht op zorg houdt. Als mijn intenties niet zijn begrepen, dan spijt me dat, zei de staatssecretaris. Denemarken krijgt voor het eerst in de geschiedenis een vrouwelijke premier... Het linkse rode blok onder leiding van Helle Thorning-Smit heeft de parlementsverkiezingen nipt gewonnen. De zittende premier Rasmussen van het centrumrechtse blauwe blok heeft zijn nederlaag toegegeven. In de verkiezingscampagne stonden twee zaken centraal: de verzorgingsstaat en de economische problemen. Thorning-Smit hamerde erop dat de Deense verzorgingsstaat gehandhaafd moet blijven en dat er niet bezuinigd moet worden om de economische problemen te bestrijden. Rasmussen wilde het tegenovergestelde. De opkomst in Denemarken was hoog, met bijna 90 procent. De aankomende Deense premier is 44 jaar. Ze heeft internationale ervaring opgedaan in het Europarlement... en is nu zes jaar de leider van de Deense Sociaaldemocraten. De ruimtevlucht van de Nederlandse astronaut André Kuipers is opnieuw uitgesteld. Nu van 20 naar 26 december. Kuipers gaat voor een half jaar naar het internationale ruimtestation ISS...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 Op de snelweg A76 bij Geleen staan zo'n 10 auto's en één vrachtwagen met lekke banden. Ze zijn over een kapotte voegovergang van een brug gereden. En daardoor hebben de voertuigen allemaal minstens één lekke band. Ze moeten worden weggesleept door bergers. De verwachting is dat dat tot 9 uur duurt. Dan zal de kapotte voegovergang in de A76 worden gerepareerd. Tot die tijd is één rijstrook bij Geleen dicht. De algemene toon van de gisteren uitgelekte miljoenennota is somber. Het kabinet houdt nadrukkelijk rekening met extra bezuinigingen als het begrotingstekort te veel oploopt. Maar ondanks alle bezuinigingen geeft het kabinet aan het eind van deze regierperiode nog steeds meer uit dan het binnenkrijgt. De koopkracht daalt volgend jaar opnieuw volgens het Centraal Planbureau met gemiddeld een procent. Om de gevolgen voor zwakke groepen te beperken stelt het kabinet extra geld beschikbaar. Minister Hille betreurde dat zijn uitspraken over de missie in Kundus schadelijk zijn geweest voor het draagvlak van de missie. Hille zei vorige week dat hij het raar vindt dat de missie niet militair mag heten, terwijl er bijna alleen maar militairen aan meedoen. De oppositie reageerde daar woedend op, maar legde zich in een kamerdebat neer bij de uitleg van de minister. Hille benadrukte dat de missie een geïntegreerde politiemissie is en dat het niet om militair vechten gaat. In de Europa League hebben AZ en PSV hun eerste wedstrijd gewonnen. AZ versloeg thuis het Zweedse Malmö met 4-1. PSV won in Eindhoven met 1-0 van Legia Warschau uit Polen. FC Twente speelde in Londen met 1-1 gelijk tegen Fulham. De club van trainer Martin Jol. Het weer. Eerst op veel plaatsen grijs. In de loop van de ochtend geregeld zon. Vanmiddag toenemende bewolking met tegen de avond plaatselijke kans op een bui. Maxima tussen 17 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. En op morgen wisselvallig. AMB verkeersinformatie. Er staan een paar files. De Randstad is zelfs helemaal filevrij. Ze staan allemaal buiten de Randstad. Op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht. Tussen Westervoort en het knooppunt Waterberg drie kilometer... De A31, Harlingen-Leewarden, die is tot zaterdagavond in beide richtingen dicht tussen Dronrijp en Marsum. Want voor de luchtmachtdagen wordt dat gedeelte van de snelweg als parkeerplaats gebruikt. En u hoort het zojuist uitgebreid in het nieuws. De A76 vanuit België naar Heerlen. Daar staat file doordat er heel veel ouders lekke banden hebben. Bij geleend 2 kilometer rechterrijstrook is dicht. En daardoor loopt het ook vast op de A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen Born en Knoop een kerenzijde, 5 kilometer.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 En Marcel Ooster. Goedemorgen. Te midden van alle opwinding rond de miljoenennota werden Kamer en minister het vannacht eens over het pensioenakkoord. U hoort straks minister Kamp van Sociale Zaken. En aan FNV-voorzitter Agnes Jongerius vragen we of de toezeggingen van Kamp ook de FNV-bonden op één lijn kunnen brengen. En dan die miljoenennota. Na de verbijstering over het knullige uitlekken kwamen de inhoudelijke reacties van de oppositiepartijen. Die lieten aan duidelijkheid weinig te wensen over. Ik zeg, het is het kabinet van de Haakse Bluff. Je pakt 100 euro en je geeft een tientje terug. Het is één grote lijst van gebroken beloftes. Nederland wordt uh, in tweeën gespleten. En dat vraagt om een reactie van de regeringspartijen. CDA-fractievoorzitter Siebrand van Haarsma-Buma, welkom in de uitzending. Goedemorgen. Nou, u hoort het. Um, veel kritiek van de oppositiepartijen. Uh, maar dat bent u wel gewend, denk ik. Met de plannen voor 2012 gaat de burger het echt merken in de portemonnee. Uh, gezinnen met kinderen, chronisch zieken. Wat is uw verdediging? Kunt u het verdedigen? Nou ja, het is natuurlijk duidelijk dat uh, als, het, als het Nederland armer is geworden wat de afgelopen jaren is gebeurd, dat op een gegeven moment Nederlanders dat merken. Voor ons als CDA is het ontzettend belangrijk dat die pijn wel eerlijk wordt verdeeld. Pijn kan je niet in zijn algemeenheid verzachten. Die is er het komend jaar, dat is gewoon uh, eerlijk om dat te zeggen. Maar je kan wel zorgen dat de mensen die uh, het meest kwetsbaar zijn door de overheid wel gesteund worden. En dat gebeurt ook in deze begroting. Ja, maar het zijn toch vooral de mensen met lage en middeninkomens juist... Die groepen krijgen het zwaar te verduren. Hoge inkomens lijken de dans te ontspringen. Waar zit hem dat in? Omdat je die niet zomaar terugziet in uh, de cijfers tot nu toe, maar die gaat ook wel degelijk merken. Dat is nou juist wat de verandering is die uh, ook de coalitie gewild heeft bij deze begroting. Dat mensen aan de onderkant worden gesteund, maar dat je aan de bovenkant in heel veel gevallen meer gaat verdienen. Of minder toeslagen bijvoorbeeld krijgt. Een aantal toeslagen worden inkomensafhankelijk uh, die dat in het verleden nog niet waren. En daarbij vind ik het toch wel belangrijk om te zeggen, dit zijn ontzettend belangrijke cijfers, maar het belangrijkste... en het belangrijkste voor je koopkracht... is dat je werk houdt. Dus wat mij betreft... moet deze begroting vooral beoordeeld worden... op de mogelijkheid om weer met snelle geld te verdienen... En banen te krijgen. En dat is wat het CDA ook zal doen. Ja, toch in dat kader uh, hebben we ontdekt dat het hoogste belastingtarief van 22, 52% eerder ingaat. En dat treft dus weer die middeninkomens. En dat is toch de motor van de economie. Die mensen moeten het meest besteden. Is dat niet zeer gevaarlijk in deze economisch onzekere tijden? Nou, dat, dit is een heel kleine wijziging die op zichzelf uh, voldoende oplevert. Om mensen echt aan de onderkant te helpen. Dus het is natuurlijk altijd zo uh, dat je een balans moet vinden. Tussen aan de ene kant uh, de, de duidelijkheid dat meer werk meer verdient, om het maar even zo te zeggen. Ja. En het steunen van de onderkant. Maar ik heb de afgelopen tijd ook wel gemerkt dat heel veel mensen op dit moment solidariteit ontzettend belangrijk vinden. En dat ook best wel zelf uh, daarmee willen dragen. Ja. Dus als je de pijn eerlijk verdeelt, dan heb je consequenties. En dan blijf ik zeggen, uh, we moeten wel met snelle geld verdienen. Dus we moeten zorgen dat ondernemer loont. Dat de overheid niet in de weg zit met allemaal ongelooflijke regels bijvoorbeeld. Het gaat niet alleen om geld, maar ook om het stimuleren... Van het geld verdienen. En uh, daar zou ik deze begroting ook zeker op beoordelen. Nog ja, los van de achtergrond. Want uh, we hebben het nu over begroting, maar de wereld is natuurlijk ontzettend onzeker iedere dag. Ja. Dus dat, dat maakt ook dat hele stuk dat je dat anders leest dan wanneer het niet zo zou zijn. Ja. ja, het zou zomaar morgen weer anders kunnen zijn. Hè? Even naar kritiek uit eigen ledig. Die kwam vanochtend in onze uitzending. Wij spraken met de oud-minister van Financiën voor het CDA, Onno Ruding. En uh, nou, die haalde best hard uit. Die zegt: Dit kabinet doet te weinig. Het hervormt niet structureel. Luistert u even mee. Waar mijn zorg over zit, en die had ik al bij het regeerakkoord, is dat er te weinig structurele maatregelen tot hervorming van onze economie worden genomen wat betreft het ontslagrecht, de arbeidsmarkt en ook de AOW. Ook de AOW en later had hij het ook nog over de zorg waar de kosten de pan uit reizen. Er gebeurt te weinig. Wat vindt u daarvan? Nou, het is waar dat wij in ons uh, eigen verkiezingsprogramma natuurlijk ook een aantal hervormingsvoorstellen hadden opgeschreven die in het regeerakkoord niet terug zijn gekomen. Dat zijn compromissen die je moet sluiten en daar, uh, dat zegt de heer Ruding ook terecht, die stonden in het regeerakkoord en dat voeren we op deze manier uit. Nou Ruding zegt erover. u heeft zich laten vangen in die gedoogconstructie uh, met een PVV, een zeer conservatieve partij die eigenlijk niets veranderen wil en dat is schadelijk voor Nederland, dat is toch stevige kritiek hè? Nou, we veranderen, uh, één, we veranderen natuurlijk wel heel veel. Juist bijvoorbeeld als het gaat over de zorg... zie je dat er veel meer ruimte komt voor het kiezen voor echt topzorg... en ook het uh, veel efficiënter organiseren van die zorg. We gaan veel meer uit van de vraag... en niet meer aan het eind van het jaar uh, is er een pot geld van de overheid... en als die op is, dan heb je pech. Daarbij geeft uh, Nederland ook meer uit de aan de zorg de komende tijd. Dus dat wordt wel degelijk hervormd. Maar ik ben het volstrekt eens met uh, de heer Ruding... het ontslagrecht wordt niet hervormd. Kijk, daar geldt voor dat het in de vorige coalitie ook niet lukte. Het is in Nederland gewoon heel moeilijk... ...om een meerderheid te vinden die zich realiseert dat de hervorming van het ontslagrecht uiteindelijk meer banen oplevert en niet minder. Maar daar staat voor mij voldoende tegenover. En dan moet ik zeggen dat ik het wel heel belangrijk vind dat de sociale partners de stap vooruit zetten naar een pensioenakkoord. Als dat nou ook straks de steun krijgt in de federatieraad van de FNV... ...dan zie je dat de samenleving in Nederland in staat is om een hele belangrijke hervorming te doen... Zonder, zoals in andere landen, dat iedereen de straat op gaat om dat tegen te houden. Ja, nog even, meneer Van huisbouw maar... Uh, het zijn onzekere tijden, u geeft dat al aan. Economisch houdt u al rekening met aanvullende bezuinigingen? Want we zitten wel heel erg dicht tegen de kritische grens van 3% begrotingstekort aan. Hè? Ja, Wat je in ieder geval ziet, is dat we echt uh, iedere euro goed op moeten draaien. Dat uh, geldt voor ons, maar dat geldt, vind ik uh, geldt wat mij betreft ook voor de oppositie. Als die kritiek op heel veel maatregelen hebben, kom dan met de alternatieven. Maar ik vind het te vroeg om bij de begroting van 2012 te zeggen uh, dat we meteen verder moeten gaan. We moeten ons realiseren dat we in een hele uh, ingewikkelde omgeving zitten. Dat betekent dat echt de hoogste prioriteit uh, over de euro gaat. Dat staat in de begroting, maar het werk gaat gewoon iedere dag door. Dat lijkt mij het allerbelangrijkste, juist om te voorkomen dat we in zo'n scenario komen van meer bezuinigingen. CDA-fractievoorzitter Siebrand van huisma buma Dank u wel. Graag gedaan. We praten nog even verder met onze verslaggever in Den Haag... Joost Vullings. Want Joost, we hebben het vanochtend al met uh, SP-fractievoorzitter Roemer... erover gehad, ook met Ruding, de oud-minister van Financiën. Hoe houdbaar is die miljoenennota eigenlijk... nu die eurocrisis als een donderwolk daarboven hangt? Wat is dan de waarde van zo'n miljoenennota? Ja, het is eigenlijk een heel, heel onzeker stuk. Bedoel, ze zeggen wel, kijk, volgend jaar... waarschijnlijk geen extra bezuinigingen. Maar ja, de jaren daarna is het wel een optie... Goed, dat zijn natuurlijk allemaal voorspellingen op basis van modellen. Kijk, als iedereen door die eurocrisis op zijn geld gaat zitten... kan dat natuurlijk heel erg hard gaan. Marcel zei het net al, hè? we zitten bijna tegen die kritische 3% aan. Dus 0,1% erbij. En, en ja, dan moet het toch weer extra bezuinigd gaan worden. En uh, ja, het, is, het, is, het zijn onzekere tijden. Dat zegt dus ook de miljoenennoten. En het is wel grappig, hoor. Heel veel mensen vergelijken dit moment met 2008, de Prinsjesdag. Toen was er overigens wel een jubelbegroting van het kabinet Balkenende... Maar maar de dag voor Prinsjesdag viel toen die bank om in Amerika, de Lehman Brothers. Eh Iedereen begreep toen wel dat gaat gevolgen hebben. Die vergelijking wordt getrokken. Ik, die vind ik niet helemaal terecht. Want nou, dat die bank vallen kwam totaal onverwachts. Mm -hmm. En nu hebben we wel een crisisscenario. Kijk of het, of het goed genoeg is, dat moet nog blijken. Maar toen hadden we een begrotingsoverschot. Ja. Uh, je, ja. je weet het nog wel, balken. We hadden en economie, ja, ja. We kunnen tegen een stootje, onze economie. Dus kijk, uh, toen hadden we reserves. En als we nu weer extra moeten bezuinigen... Ja, dan gaat het direct pijn doen, vanaf dag 1. Ja, en Geert Wilders wil dat niet. Die zei gisteren al bij extra bezuinigingen... Uh, dat is... Dan is zijn doel Henk en Ingrid te ontzien. Is dat wel reëel? Nee, dat is volstrekt niet uh, reëel. Kijk, Wilders zegt, dan gaan we verder bezuinigen op de linkse hobby's. Ontwikkelingssamenwerking, uh, cultuur en de omroepen. Nou, het scenario is, is 5 miljard. Dat schiet dan niet op? Nee, als je op die drie posten gaat bezuinigen... moet je of ontwikkelingssamenwerking helemaal afschaffen... Ja, dat, dat pikt het CDA natuurlijk nooit. Ja, of je doet ontwikkelingssamenwerking door de helft... en dan geef je nul euro aan de omroepen en nul aan cultuur. Nou, dat, dat is ook ondenkbaar. Dus kortom, iedereen gaat die, die extra miljarden voelen, dus ook Henk en Ingrid. Joost Vullings in Den Haag. We gaan straks ook nog praten met FNV-voorzitter Agnes Jongerius... over het pensioenakkoord en inderdaad ook over de miljoenennota. We zijn benieuwd. Eerst naar Dennis mooi. Hoe is het met de lekker banden, Dennis? Nou, een groot aantal auto's is daar al weg, uh, weggetakeld. We hebben het over de A76 in het uh, zuiden van Limburg. Uh, bij uh, Geleen is de rechterreis ook nog steeds wel dicht... vanwege de kapotte voegovergang. Twee kilometer file. Daardoor loopt het ook vast op uh, de A2 Eindhoven-Maastricht... tussen Born en het knooppunt Kerensheide. Vier kilometer... Nou goed, geleen kan je het beste ontwijken als je naar Duitsland onderweg bent. Dus ga dan niet bij Heren de Grens over. Maar kies vanaf Eindhoven de A67 uh, in de richting van Venlo. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. gaan we naar Leeuwarden, naar de vliegbasis daar... waar dit weekend de luchtmachtdagen worden gehouden. Mark Robin Visser is daar vanochtend, staat op het platform... tussen de Hunters. Mark Robin, dan moet je... Hunters, wat ja zijn. zeker. Ja. Ja, Hunters, ik heb het me net even laten vertellen... door de commandant van de basis, dat zijn, dat zijn de straaljagers uit de jaren 50, hè, meneer Luijts? Ja, dat zijn inderdaad uh, straaljagers van zeg maar, de, de eerste generatie na de Tweede Wereldoorlog. Dus en ze vliegen mooi. ook nog? Ze vliegen ook, en dat kan het publiek vandaag hier ook uh, zien. Ja. Ja. De eerste airshow is al om 9 uur en ik heb al gezien dat bij de ingang de mensen al staan te wachten. U verwacht vandaag meer dan 60.000 mensen. Ja. De snelweg wordt zelfs afgezet. Klopt, dat doen we omdat, omdat we zeker willen weten dat we de mensenstroom ook goed op de vliegbasis kunnen krijgen. En omdat het nogal wat geregend heeft ook de laatste tijd willen we niet de mensen in de Friese klei parkeren, want dat gaat vast niet goed. Dus we hebben gezegd dat doen we op de snelweg en dat gaat prima zo. Zeg, toch wel een feestelijke stemming hier op de, op, de, op de vliegbasis, mag je zeggen. Terwijl we toch, als je naar de miljoenennota kijkt... de minister van Defensie hoort, die zegt... 2012 wordt een heel moeilijk jaar. Geldt dat ook voor Leeuwarden? Ja, dat, dat geldt zeker voor Leeuwarden. En we weten inderdaad dat het op ons, op ons afkomt. Alleen vandaag en morgen uh, zijn ook gewoon mooie dagen om ons te presenteren als luchtmacht. En ook als vliegbasis en te laten zien wat we waard zijn. Dus dat is ook echt iets uh, wat de overhand heeft de komende twee dagen. Ja. Het thema is de toekomst hangt in de lucht. Maar vertelt u toch eens, koronel Luyt, wat hangt u boven het hoofd hier? Nou, die toekomst hangt inderdaad uh, in de lucht. Uh, we, we hebben over de, de afgelopen decennia gezien dat, dat uh, F-16's en het luchtwapen in algemene zin eigenlijk altijd een belangrijke rol spelen in alles wat de Defensie doet. Uh, alle expeditionaire operaties staan wij meestal vooraan. Uh, dat, zal, dat is nu zo. Uh, en dat zal in de toekomst niet anders zijn. We weten dat dat uh, in de toekomst door de bezuinigingen met, met minder mensen en minder materieel uh, zal moeten. Maar we hebben een hele duidelijke focus op de taken. He, als u weet dat we op dit moment uh, ook in Afghanistan zitten met onze F-16's. We opereren boven Libië. Ja, dat is nu het zo. Dat zal in de toekomst uh, met dezelfde of mogelijk met andere missies zijn. Maar we hebben altijd uh, hebben een hele goede focus op de missie. En dat is denk ik zeker in tijden van bezuiniging ontzettend belangrijk voor de mensen. Want dat geeft ze ook gewoon, uh, gewoon haalvast. Ja, ja. De minister heeft het over een moeilijk jaar. V ziet u dat ook zo? Wordt het komende jaar voor u ook moeilijk? Nou, het is, het is een jaar waarin wij ook als vliegbasis, maar dat geldt voor de hele luchtmacht... Uh, in verbouwing zullen zijn, uh, om het zo maar te zeggen. Terwijl de winkel wel gewoon open blijft. Dus, dus we gaan volop door met de missies. En de training daarvoor. Maar ondertussen moeten we ook reorganiseren. Dus dat maakt het best lastig. Maar dan zeg ik, dan, dan is het juist goed dat we met die missies bezig zijn. Dat we elke dag laten zien wat we waard zijn voor de samenleving. Want dat maakt ook dat we die reorganisaties dan ook op een goede manier kunnen doorlopen. Want mensen kunnen dan ook zien waarvoor we het uiteindelijk nu doen. Maar ook in de toekomst. Want dat zal in de toekomst niet anders zijn. Het wordt een mooie dag in Leeuwarden, dat voorspel ik. De zon komt heel mooi op, ja. terwijl het eh, ja, begint erg veel kerosine te ruiken. Het gaat, gaat, gaat bijna los. Hè? Ja, daar ja, worden vliegers, eh, en, en daar ben ik er een van, ja, die worden er altijd eh, toch wel blij van. Een mooie, mooie opkomende zon op, op de tarmac staan, zoals we dat noemen. En ja. dan ook nog wat kerosinedampen. Ja, dat is een mooie mix eh, en, en dat gaan we vandaag allemaal beleven hier. Veel plezier, hartelijk bedankt. Dank u wel. Verwacht ja. we een mooie geluiden, zak straks in ieder geval na 9 uur van Marco Robin Visser. 10 minuten voor half negen is het nog. Luister naar het NOS Radio 1 journaal. Wij gaan naar de pensioenen. Met dank aan de Partij van de Arbeid... kan minister Kamp van Sociale Zaken toch doorgaan... met zijn plannen voor een nieuw pensioenstelsel in Nederland. De VVD-minister toonde vannacht opvallend veel politieke souplesse. Hij ging akkoord met alle eisen van de PvdA. Dus mensen met een klein pensioen, de zware beroepen... en de werknemers die al op een heel jonge leeftijd zijn begonnen met werken... voor hen blijft de mogelijkheid eerder te stoppen met werken... zonder dat hun inkomen er al te veel op achteruit gaat. Verslaggever Hans-Andringer graag in gesprek met de minister. Meneer Kamp, u heeft heel veel toegegeven in het debat. Waarom heeft u zich zo soepel getoond richting Partij van de Arbeid? Partij van de Arbeid is nodig om een meerderheid te krijgen in de Kamer. Het is heel interessant dat VVD en CDA erover eens zijn hoe het moet gebeuren... Uh, maar je hebt toch een meerderheid in de Kamer nodig. En uiteindelijk heeft het overleg wat wij vandaag hebben gevoerd, ertoe geleid dat uh, SGP, ChristenUnie en Partij van de Arbeid het pensioenakkoord kunnen ondersteunen. En heeft het er ook toe geleid dat er uiteindelijk een akkoord ligt dat, dat u afhankelijk helemaal niet had gewild? Want u was afgelopen zomer al uitonderhandeld. Um, het gaat er niet zozeer om wat ik precies wil. Het gaat erom uh, dat je ook goed begrijpt en luistert naar wat anderen uh, willen. Want het is een, een akkoord is altijd een akkoord tussen verschillende partijen. In dit geval sociale partners, uh, kabinet, maar ook een meerderheid van de Tweede Kamer. Dus je... Vindt u het nog steeds een goed akkoord? Uh, zeker, ik vind het een heel goed akkoord. Wat... Inhoudelijk ook? Ik vind het een inhoudelijk uitstekend akkoord. Wat nu is uh, gebeurd, is dat wij met elkaar hebben afgesproken... dat er een koppeling komt tussen de pensioenen... en de ontwikkeling op de financiële markten... en de stijging van de levensverwachting... We hebben afgesproken dat de pensioenleeftijd in 2020 naar 66 jaar gaat. En in 2025 naar 67 jaar. Dus er is echt nu duidelijkheid geboden op grond waarvan de problemen opgelost kunnen worden. En u hebt ook als VVD-minister van Sociale Zaken echt het gevoel... met alle toezeggingen die u nu hebt moeten doen, met het extra geld dat daarmee gemoeid is... is er nog steeds een goed akkoord dankzij Partij van de Arbeid. Ja, mede dankzij Partij van de Arbeid, ook ChristenUnie, SGP, VVD en CDA... wat we doen is met dit pensioenakkoord duidelijkheid bieden... en ook een substantiële bijdrage leveren aan het houdbaarheidstekort van de overheid. Het is zo dat dit pensioenakkoord uiteindelijk structureel... voor de overheid als geheel 4 miljard verbetering op zal leveren. Blijf ik nog met de vraag zitten? Als dit allemaal zo goed is... waarom lag afgelopen zomer dit akkoord er dan niet? Tja, er lag een akkoord wat voor sociale partners en kabinet acceptabel was. Later is er vanuit de vakbeweging en vanuit de Kamer gezegd... ja, er moeten nog een aantal dingen extra gebeuren. En we hebben met elkaar gezocht naar de mogelijkheden om de verschillen te overbruggen. Dat laatste stukje overbruggen, dat doet altijd het meeste pijn. Dat geldt voor iedereen, ook voor mij. Voor u ook pijn, ja? Ja, natuurlijk doet dat pijn. Wat dat is je... uw pijn? Nou, de pijn is dat je, dat je uiteindelijk... Je, je hebt je eigen invalshoek en je bent ervan overtuigd dat dat de juiste is. Maar diezelfde overtuiging is er ook bij de fractie van ChristenUnie, SGP, Partij van de Arbeid. Uh, ja, en dan, om, om dan toch bij elkaar te komen, ja, dan moet je elkaar wat toegeven. En daar, zijn we, uh, ja, daar worden we in de politiek steeds beter in, maar daar worden we iedere dag in getraind. Minister Kamp van Sociale Zaken heeft wat toegegeven. Nu aan de telefoon, FVV-voorzitter Agnes Jongerius. Mevrouw Jongerius, goedemorgen. Goedemorgen. Over dat pensioenakkoord wilt u niet te veel zeggen, want u heeft ingewikkelde onderhandelingen en misschien wel moeilijke gesprekken nog voor u. Maar misschien wel iets, want wat, wat betekent dit voor maandag voor u dat de Kamer nu akkoord is met de minister? Nou, dat uh, het inderdaad uh, bij ons op maandag aankomt. Want uh, uh, ik heb inderdaad het Kamerdebat hè, met de miljoenennota op schoot. ...het Kamerdebat ook uh, gevolgd. En nou ja, het is volgens mij helder. Er is en een politieke meerderheid voor het pensioenakkoord. Dat is mooi. Het is ook mooi dat uh, de PvdA en de ChristenUnie gisteren nog extra toezegging hebben weten... ...los te peuteren van minister Kamp. Applaus uh, daarvoor, uh, zou ik uh, zeggen. Maar het is ook duidelijk uh, door minister Kamp aangegeven. Als nu de FNV niet akkoord zegt, dan val ik weer terug... Op de plannen uit het uh, regeerakkoord. En dan hebben we geen hogere uitkering. Dan mogen mensen niet zelf kiezen. op welk moment hun AOW ingaat. En uh, gaat uh, minister Kamp bezuinigen op de mogelijkheden. om voor het pensioen te sparen. En uh, er ligt dus inderdaad nu een heel nadrukkelijke keuze voor. aanstaande maandag. Oké, okay, nou dat maakt het. Uh... Extra spannend eh, voor maandag. Ja, ja, ja. Wij gaan door naar de miljoenennota. U zei al eventjes, eh, ik had hem op schoot terwijl ik het eh, debat volgde. Uh, u had hem onverwacht eerder op schoot. Uh, ja, wat, wat, is, ja. wat is u opgevallen in de nota? Nou, eh, volgens mij heeft iedereen al eh, inmiddels gezegd... het is een heel somber beeld wat geschetst wordt... Eh, van de economische situatie. En nou ja, als ik uit het raam kijk, dan snap ik dat eigenlijk wel. Eh, het ziet er niet echt... Heel rooskleurig uit, maar eh, als ik er naar kijk, dan denk ik, eh, ja, het is toch niet zonder reden dat wij voor een maandag aanstaande eh, mensen oproepen, samen met de gehandicapte organisaties, met de andere vakcentrales, met de Raad van Kerken, eh, om te protesteren tegen deze kabinetsplannen. Want nou ja, bij eerste lezing valt inderdaad op dat een hele reeks bezuinigingen opstapelen bij eh, de allerswakkers, zoals zieke en gehandicapte mensen. En dat ja. valt niet mee, deze miljoenennota. Ja, toch zegt het kabinet... wij ontzien de lage inkomens, zoveel mogelijk. Nou ja, het kabinet zou ook kunnen zeggen... en dat is ook de werkelijkheid. Wij ontzien vooral de hoogste inkomens. Want de mensen met de hoogste inkomens... daar vragen wij eigenlijk helemaal niks extra's aan. En ik geef toen niet... en we hebben nog niet hier in Nederland... te maken met mensen zoals in Amerika en Frankrijk die oproepen, wij hebben heel veel geld, wij willen best meer belastingen betalen. Uh, maar dit kabinet vraagt van de hoogste inkomens helemaal niks, nul, nada, extra. Er komt straks ook weer een interessant moment aan. Um, de loon, de looneisen. Uh, ja. Groei van de economie valt tegen. Uh, dat hele sombere scenario is inderdaad geschetst in de miljoenennota. De ja. prijzen stijgen volgend jaar met 2 procent. Um, ja. Wat zal de looneis gaan worden? Ja, daar vergaderen we ook aanstaande maandag. Dus uh, dat, okay. nieuws, uh, uh, dat zal u uh, nog echt even uh, maandag voor, uh, langs moeten komen bij de NV. Maar... heeft u al een idee in welke richting het opgaat? Uh, ik heb wel een uh, idee, maar ik uh, vertel dat uh, hier nog niet op de radio. Ik zeg wel, hè, dus naast het feit dat er heel veel bezuinigingen stapelen... Uh, bij uh, zieke en gehandicapte mensen... naast het feit dat er enorm bezuinigd wordt... ...op de mensen die voor ons de publieke diensten uitvoeren... Uh -huh. heel veel bezuinigd wordt op personeel... ...is die enorme klap op de koopkracht voor ons een groot punt van, van zorg. Ja. Uh, uh, we hebben al eerder het kabinet gewaarschuwd... ...kijk nou uit wat ze met de koopkracht van mensen doet. Uh, de plaatjes zien er niet goed uit en u zult snappen... ...dat we daar vanuit de vakbeweging op zullen gaan reageren. U zult de lonen niet bevriezen? En dat was ik niet van plan mee. Nee. Dat idee kregen we al. Mevrouw Jongerius, wij bellen uh, uiterlijk dinsdagmorgen terug. Dat zou ik doen als het hier was. Goed zo. Dank u wel. Oké, okay, graag Goedemorgen. Nou, ik mag verwachten dat mijn private banker door de wol geverfd is. Zolang dat maar niet leidt tot routine. Bij ing Private Banking geloven we in schakelen, snel schakelen en blijven schakelen...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 De NVKL-installateur gaat tot het graadje. Radio 1, het NOS-journaal. Kamermeerderheid voor pensioenplan. En Denemarken krijgt eerste vrouwelijke premier. Goedemorgen, het is half negen. Mijn naam is She de Jong. Minister Kamp heeft toch een Kamermeerderheid voor het pensioenplan weten te vinden. Hij moest wel een aantal toezeggingen doen, anders zou de PvdA niet akkoord gaan. De partij wil meer uit het pensioenakkoord halen voor mensen met lage inkomens en zware beroepen. Dat zei Kamerlid van mei, gisteravond. De Partij van de Arbeid is ervan overtuigd dat we langer moeten gaan doorwerken. Maar ook veel gerichter dan nu wordt voorgesteld voor groepen die niet meer kunnen... en voor groepen die lang hebben gewerkt en weinig hebben verdiend dat we daarvoor moeten zorgen dat ze eerder moeten kunnen stoppen. Kamp zegt er niet alleen dat toe, hij beloofde ook een regeling... voor WW'ers voor wie de bijstand dreigt door de verhoging van de AOW-leeftijd. PvdA liet zich uiteindelijk overtuigen. Minister Kamp. Ik heb uh, kunnen vaststellen dat mevrouw uh, van mij namens de fractie van uh, de Partij van Arbeid een aantal uh, eisen heeft neergelegd. Ik ben daarop uh, ingegaan op zodanige wijze dat ik denk dat ik aan die punten heb voldaan en dat dan ook de, de steun van de fractie van de Partij van Arbeid zal kunnen worden uh, gekregen. De steun van de PvdA was hard nodig, want coalitiepartner PVV was tegen... en zo was er geen directe meerderheid in de Kamer. Ook GroenLinks, D66 en de SP zijn het namelijk niet eens met het plan. En er werden meer debatten gevoerd gisteravond. De Tweede Kamer heeft een motie van afkeuring tegen... staatssecretaris Veldhuizen van Zanten verworpen.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 Bij een ongeluk in een klimhal in Nijmegen is een man omgekomen. De man van 23 viel van zo'n 20 meter naar beneden. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Daarover leed hij later aan zijn verwondingen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Daarbij wordt onder andere een klimspecialist ingeschakeld. Volgens de politie was het slachtoffer een ervaren sportklimmer. Denemarken krijgt voor het eerst in de geschiedenis van het land een vrouwelijke premier. Het linkse Rode Blok, onder leiding van Helle Torning-Smit, heeft de parlementsverkiezingen NIPT gewonnen. Nem jaften. Jaften heb ik gewist. Een sociaaldemocraten stel. En stoor op een kracht in Denemarken.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 En vandaag wordt er gestemd in de ministerraad over het burkaverbod. verbod Maar of het verbod er nu wel of niet komt... Boerka dragers hoeven in ieder geval de boete niet zelf te betalen. Dat doet namelijk een Franse zakenman. En gaat de boetes betalen van Nederlandse vrouwen... die vrijwillig een burka dragen. Zakenman Rachid Nekkas rekent ook al af in België en Frankrijk, vertelt hij. Het gouvernement belge België en ont hebben besloten om deze law... die niet de les libertés fondamentales. ik heb besloten dus om de eerste amendes te betalen... in Bruxelles. Wie straks met een boerka over straat loopt, riskeert mogelijk een boete van maximaal 380 euro. En tot zover het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Beer Online. Vanochtend is het in Groningen, Drenthe en Overijssel sterk afgekoeld. met minimaal onder de 5 graden. Aan de grond ligt de temperatuur plaatselijk maar net boven nul. Als het ochtendgrijs is verdwenen, is het prachtig weer in Nederland met volop zonneschijn. Verder overdag blijft het vrij zonnig, wel drijven er velden hoge bolking over het land... en ontstaan er in de loop van de dag stapelwolken. De temperatuur komt vandaag uit op 17 graden op het wat en 21 lokaal in het zuiden. De zuidoostenwind trekt in de loop van de dag aan, aan matig tot vrij krachtig. En aan het einde van de middag is er lokaal kans op een bui. Ook vanavond kan ik het niet helemaal droog garanderen. Komende nacht zijn er enkele opklaringen en daalt de temperatuur naar gemiddeld 12 graden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 AMB Verkeersinformatie. Er staan een twaalftal files en het gros daarvan staat in het zuiden bij Geleen. En bij Leeuwarden is het ook druk vanwege de uh, luchtmachtdagen. Ik uh, begin met uh, de A31 vanuit uh, Harlingen naar Leeuwarden. Tussen Dronrijp en Marsum is de weg in beide richtingen dicht... De weg wordt daar als parkeerplaats gebruikt voor de luchtmachtdagen... tot morgenavond 9 uur. En dan de A76 vanuit België naar Heerlen. Tussen Stijn en Geleen, 3 kilometer. Door een kapotte vroege overgang hebben daar een tiental auto's... lekke banden gehad. Die zijn zo goed als allemaal weggesleept. Ze zijn nu bezig met een spoedreparatie. De rechterrijstok is dicht. En daardoor loopt het ook vast op de A2 Eindhoven-Maastricht... tussen Born en -Knoop en kerensheide over 6 kilometer. Verkeer dat onderweg is naar het midden of het zuiden van Duitsland... kan het beste bij...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 Werken wordt nog leuker met Office Basis van Zico Zakelijk. Het alles in één pakket voor ondernemers. Vanaf 43 euro ex-BTW per maand. Bel 0800-0620. Goedemorgen, het is negen minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Zullen wij het gewoon eens over voetbal gaan hebben? Laten we dat doen. Want. Het gaat niet alleen over voetbal trouwens, want de spanning tussen de voormalig bondgenoten Turkije en Israël is hoog opgelopen. Diplomatieke betrekkingen zijn verkild na de hoog oplopende ruzie over de Israëlische aanval op het Turkse hulpschip naar Gaza. Daarbij vielen negen Turkse doden. En gisteravond kwam het in Istanbul dan voor het eerst echt tot een treffen tussen de beide landen op het voetbalveld. Beziktas speelde tegen Maccabi uit Tel Aviv. En Turkse activisten hadden gedreigd de wedstrijd aan te grijpen om hun ongenoegen te uiten. Maar of ze ook veel steun kregen... Dus al het zwart en wit, alle zwart en wit gekleurde T-shirts van de Tash aanhangers zien we nou ook heel wat vlaggen, ook met zwart, wit en groen en rood, en dat zijn de vlaggen voor Palestina. Vlaggen voor Gaza. Vandaag speelt Besiktas tegen Machaba uit Tel Aviv. Een UEFA-wedstrijd, -e -e een belangrijke wedstrijd voor Besiktas. En zoals weet, de is de Israël heeft negen van onze mensen omgebracht vorig jaar op die Mavi Marmara-boot die op Bek naar Gaza. En we willen dat de hele wereld dat weet. Maar uh, het is vanavond gewoon een sportwedstrijd. Er moet gespeeld worden in een UEFA voor een UEFA-cup tussen Besiktas en Machabi uit Tel Aviv. Uh, wat heeft sport eigenlijk met politiek te maken? En moet je daar wel sporters mee lastigvallen? We hebben niks te ...tegen het volk van Israël. We hebben alleen maar een probleem met Zionisten. Maar op de spandoeken staat toch heel iets anders. Hier staat diplomaten, artiesten, kunstenaars en sportmannen. Maakt niet uit. De Zionistische moordenaars moeten Turkije uit. Dat betekent dus dat deze mensen wel degelijk een sportboycott willen... Uh, ja, zegt deze jongen, heel verlegen. Ja, Israël erkent Gaza niet en daarom erkennen wij Israël niet. Kortom, verwarring alom bij deze demonstratie. En daarvan moet gezegd worden dat het aantal cameramensen, fotografen... bijna net zo groot is als het aantal activisten... dat hier met de Palestijnse vlag rondloopt. Ik wil nog geen conclusies trekken, maar als je hier naar kijkt... dan zie je vooral mensen die van... Kleine uh, religieuze minderheid zijn in Turkije. Sommige mannen hebben lange baarden en alle vrouwen die hier naartoe zijn gekomen hebben hoofddoekjes. Maar je ziet dat de meerderheid van de Turken het echt geen zier kan schelen. Die hele kwestie meer of wat anders. Geen zin hebben om daar vanavond de straat op te gaan op het moment dat Besiktas tegen een voetbalclub uit Tel Aviv moet spelen. Giderim, izlerim, yani ben, ee, Israël, ja, dit Ik is voetbal. Dit mi? is voetbal ya, yani, zegt maç de, maç de jongen die oh, şimdi... uh, met een mond vol nootjes zit te praten voor het Beziklar stadion. Dit is voetbal zegt hij en dat is het enige waar ik op dit moment omgeef. Om heel eerlijk te zijn, kan het me nu echt geen zier schelen. Wat Israël heeft gedaan, wat ze niet hebben gedaan, wat ze zeggen of wat ze niet zeggen. Vanavond gaat het voor mij op voetbal. Als ik thuis ben en naar de televisie kijk en naar de politieke televisieprogramma's kijk. Ja, dan kan het me wel wat schelen. Maar nu, nu moet het echt alleen maar over de wedstrijd gaan. En zo is het. En Maccabi had helemaal niks in te brengen. Het werd 5-1 voor Beziktas. Ook na de wedstrijd bleef het rustig. Reportage hoorde u van onze correspondent in Istanbul, Bram van Meulen. En weer terug naar de miljoenennota. We leven in onzekere tijden, dat zegt het kabinet in de nota. Een tegenvallende economische groei. Koopkracht die daalt. mogelijke extra bezuinigingen vanwege de crisis. Ja, dan is er nog überhaupt die crisis in Europa. Nou, je zou er somber van kunnen worden. We praten over de miljoenennota door met Harry Verbon... hoogleraar Openbare Financiën en Sociale Zekerheid... aan de Universiteit van Tilburg. Meneer Verbon, goedemorgen. Goedemorgen. Laten wij eens gaan naar de allereerste zin van de miljoenennota. Uh, hoofdstuk 1, koersvast in onzekere tijden. Daar staat het kabinet werkt aan gezonde overheidsfinanciën... en versterking van de economie. Die spagaat. Is die wel te maken überhaupt, omdat we het juist gaan voelen in de koopkracht, in onze portemonnee, en dus misschien wel minder gaan uitgeven? Ja, ik vind inderdaad dat het kabinet wel erg veel inzet op die zogenaamde gezonde overheidsfinanciën. Nou, mijn idee is de overheidsfinanciën is al gezond. Dus uh, er zou wel wat meer inderdaad uitgegeven kunnen worden voor versterking van de economie, en dan eigenlijk met name versterking van, uh, ja, van de koopkracht wellicht. In ieder geval toename van de uitgaven van mensen. Nee. Tot? dat mensen meer kunnen besteden. Nee, meneer Verbron, dat kan niet. Want het begrotingstekort gaat naar de kritische grens van 3 procent. Nee, nee, hij gaat de andere kant op. Hè. Hij komt van de kritische grens af het is oh. daar overheen gegaan. Ja, ja. en is er ook En volgend jaar zitten we al onder de 3 procent. En twee jaar daarna zitten we al zelfs onder de 2 procent. Dus ik, ik begrijp ook dat pessimisme helemaal niet over de overheidsfinanciën. Het gaat de goede kant op. Het ligt, van, naar mijn idee, helemaal niet zo heel erg aan de. ...aan het regeringsbeleid, maar meer aan het feit dat we gewoon een hele sterke economie hebben. Dat we allemaal goed onze belastingen betalen enzovoort. En uh, ja, dan gaat het vanzelf ook weer goed met de overheidsfinanciën. Hoe hmm, komt dat dan dat uh, dit kabinet zegt... ...wij kunnen de schulden die we hebben niet langer doorschuiven naar volgende generaties. En dus staat de koopkracht automatisch onder druk. Ja, dat vind ik ook een hele rare uitspraak. Want kijk, die schuld, die schuld is natuurlijk enorm gestegen door de kredietcrisis. En die kwam van 45 of zo iets dergelijks af. Is dus enorm gestegen. Maar goed, dat komt natuurlijk ook doordat de regering allerlei maatregelen heeft genomen. De vorige regering dan. Om die crisis te bezweren. En uh, ja, ook dat gaat er weer de goede kant op. Dus we zitten over een paar jaar alweer onder die grens van 60 dus, dus kijk, de, de richting waarin de belangrijke parameters gaan... dus de schuld en het tekort, die, ja, die richting is gewoon goed. Hoe schadelijk zijn de bezuinigingen die nu uitgevoerd worden... voor de koopkracht en dus voor de Nederlandse economie? Uh, ja, nou, ik denk dat dat uh, voor Nederland misschien nog wel meevalt. Maar ik vind ook eigenlijk dat in Europa... zou Nederland ook echt een voortrekkersrol moeten hebben... om die economie weer te stimuleren. Want overal in Europa, in ieder geval in het zuiden wordt er bezuinigd, want als er moet bezuinigd worden... dat gaat natuurlijk ook ten koste van de economie, ten koste van de Europese economie. Als wij dan ook nog, en Duitsland dan ook nog eens gaan bezuinigen... Ja, dan zijn we met z'n allen de Europese economie aan het uh, kapot bezuinigen. Ja. Maar is het niet verstandig dat Nederland een slag om de armen houdt? Want je weet niet wat er nog op ons afkomt natuurlijk... met de problemen met Griekenland. Nee, maar uh, ik denk dat het niet veel helpt als wij gaan bezuinigen. Ook als er een crisis komt. Uh, dus die bezuinigen levert sowieso geen oplossing voor die crisis bezuinigen of uitgeven, zal misschien die crisis voorkomen. En die voorkom je dus niet als je dat niet doet. Er is um, veel Europa teruggekeerd in deze miljoenennood. Uh, ja. Het heeft Geert Wilders zelfs uitgelokt tot uh, het woord... het is een eurofiele begroting. Is het uitzonderlijk dat um, dit kabinet... Um, nou, toch opeens wat positiever is over Europa, zo lijkt het? Ja, ik vind dat wel heel opvallend inderdaad. Dat zij Wilders terecht. Dat is in de vorige miljoen eigenlijk nooit zo gebeurd. Ook niet van vorige kabinetten dus. Uh, dat er opeens die Europese dimensie zo belangrijk wordt. En uh, ja, ik vind dat uh, men wel een beetje erg positief is over Europa. Een beetje te positief. Want in Europa is de besluitvorming op dit moment niet echt iets om uh, echt blij van te worden. Hoe bedoelt, u? Hoe bedoelt u? Nou, de hele besluitvorming rond... Uh, Rond de schuldencrisis, die kenmerkt zich eigenlijk voornamelijk door uitstel van belangrijke beslissingen. Daar is Nederland natuurlijk een deel ook schuldig aan. En ik begrijp dus ook niet dat men daar, daar zo positief over is. En dus er zou veel krachtdadig opgetreden moeten worden in Europa om die schuldencrisis te bezweren. En ja goed, ik, ik noemde net al een mogelijkheid namelijk dat Nederland en Duitsland en misschien ook Oostenrijk en Finland... een beetje het voortouw nemen en proberen die economische, de Europese economie te stimuleren... Uh, maar er zijn ook andere zaken zelf. Het ingrijpen in Griekenland zou ook uh, op een hele andere manier kunnen. In ieder geval, uh, wat er gebeurt is dat er steeds getand wordt. Er wordt gewacht, dan wordt er weer een paar miljard in zo'n fonds gestopt. En dan uh, ja, wachten we maar weer te kijken wat er gebeurt. Dat is er natuurlijk niet iets om vrolijk van te worden. Nee. Harry Verbom, hoogleraar Openbare Financiën en Sociale Zekerheid... aan de Universiteit van Tilburg. Dank. Graag gedaan. De Franse zakenman wil de boetes voor het dragen van boerkaas betalen. Ook als hier in Nederland dat verbod wordt ingevoerd. Hoort u straks meer over naar de verkeersinformatie. Bij de ANWB, Dennis mooi. In het zuiden van Limburg staat het vast op de A76 richting Heerlen. Bij Geleen, 3 kilometer. Daar staan nog steeds een aantal auto's met lekke banden. De rechterrijstrook is dicht. En daardoor loopt het ook vast op de A2 naar Maastricht. Tussen Born en Knopendkerensheide 7 kilometer. Verkeer naar het midden en het zuiden van Duitsland... kan daarom het beste bij Venlo de grens overgaan. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Maar zo zei een zakenman in Frankrijk, genaamd Rachid Nekas... is tegen het verbod van de boerka, de gezichtsbedekkende sluier. Zo'n verbod is al ingesteld in België en ook in Frankrijk. En daar heeft deze Nekas al een aantal maal een boete betaald... voor een vrouw die het verbod schond. Consultant Ron Linker sprak in Parijs met de geldschieter... die binnenkort ook in Nederland in actie komt. We ontmoeten elkaar op de plek waar het volgens u allemaal om draait... De straat, want die publieke ruimte is voor u het symbool van de vrijheid. La rue, c'est le patrimoine universel de la liberté. Dans la rue, la liberté, elle est sacrée. Car je ne finance que les amendes, qui sont dressées dans la rue. En dus vindt u dat als er wordt getornd aan de vrijheid in de straat, dat u moet ingrijpen? En toen de Franse overheid en daarna de Belgische overheid bepaalde dat het verboden was voor vrouwen om op straat een burka aan te hebben? Als voor u wat dat betreft de maat vol. A partir du moment où les gouvernements belge et français ont décidé d'appliquer cette loi qui ne respecte pas les libertés fondamentales et la constitution européenne, j'ai donc décidé de payer les premières amendes à la fois à Bruxelles et aussi en France. Die eerste boetes die hebt u dus betaald, maar daar stopt het niet mee. U heeft samen met uw vrouw een fortuin verdiend met een internetonderneming. Handelt nu een onroerend goed. En u hebt een speciaal fonds opgezet van 1 miljoen euro. Dat fonds van 1 miljoen euro ligt grondig aan de vente van een immeuble in de regio Parijs. Ik heb deze liberté met mijn vrouw om de moeite te hebben om défendre des principes de liberté. En ik hoop dat défendre nog langer. Meneer Nekkaas heeft dus een van zijn appartementencomplexen in Parijs verkocht. En met dat geld hoopt hij de strijd tegen het burkaverbod nog lang te kunnen volhouden. Dat allemaal terwijl u in principe zelf ook al bent u moslim geen voorstander bent van het dragen van zo'n sluier. A titre personnel, je suis contre le port du niqab, car je ne pense pas que porter le niqab va de société française européenne. Het dragen van een gezichtsbedekkende sluier belemmert de integratie, vindt Nekas. En hij vindt ook dat degene die vrouwen dwingen om een burka te dragen, hard moeten worden aangepakt. Maar niet de vrouwen die het uit eigen vrije wil doen. Dat moeten ze zelf weten. Hoe weet u zeker dat de vrouwen die u helpt, niet gedwongen worden? La première chose que je demande aux femmes qui m'appellent, il y en a 313 qui m'appellent et qui portent un handicap, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous oblige à porter le handicap ou pas? Et elles me disent toutes non. Het is de eerste vraag die meneer Necca stelt aan de vrouwen die bij hem aankloppen. Is er iemand die u dwingt de sluier te dragen? Inmiddels hebben 313 vrouwen hem benaderd en geen één zei dat dat het geval was. In Nederland wordt, zoals u misschien wel weet, gesproken over het invoeren van dergelijke wetgeving. Gaat u binnenkort dus ook naar Nederland? Si, le gouvernement en het parlement hollandais décide om le nikkat dans la rue, alors je serai obligé de ryn, dan ben ik me rendre à Amsterdam, ou Rotterdam, of, of een andere autre ville hollandaise pour payer aussi les premières amendes. Dus ook als in Nederland boetes worden opgelegd vanwege het schenden van een verbod op gezichtsbedekkende kledij, dan komt Rashid Nekkas naar Nederland om die boete te voldoen. Nu gaat het tot nu toe nog om bijna symbolische bedragen, maar wat als het nou oploopt? Stel dat de boete duizenden euro's zou bedragen. Ze kunnen disamment à 100.000 €, je viendrais les payer directement et je ridiculiserais les parlements qui décideraient de mettre in place ce type de loi, ce type d'amende. Nekas is vast beraden. Ook al moet ik 100.000 euro betalen, ik zal die boete voldoen. Want op die manier maak ik de maatregel namelijk helemaal belachelijk. En dat is nou precies de bedoeling. Rachid Nekas, geïnterviewd door Ron Linker in Parijs. Bijna 5 voor negen. tijd voor de cultuurkolom van Jeroen Wielard. Het protest raakte me diep. Hoewel de aanleiding al lang uit de tijd was... maar ik kon de woede begrijpen omdat het ging over tijdloos onrecht. In dit geval verwoord in een aanklacht, vervat in de vraag... of het uw keizerlijke wil is dat daar meer dan 30 miljoen onderdanen... worden mishandeld en uitgezogen in uw naam. Het was het 19e-eeuwse blijk van betrokkenheid van Multatuli alias Eduard Douwers-Dekker... en het vlammende slot van Max Havelaar... met hoofdletters voor de door de schrijver geschetste uitbuiting. Die regels kwamen deze week weer bij me boven... in een wonderlijke samenloop van Indische en Nederlandse geschiedenissen. In Vlissingen werden woensdag tijdens het festival Film by the Sea... een stel films vertoond die te maken hadden met het lot van de Molukkers... die naar Nederland kwamen, nu 60 jaar geleden. Ze beleefden een heel eigen variant van de kreet... Indië verloren, rampspoed geboren. Nederland moest eind 1949 de kapitale kolonie opgeven... In 1951 kwamen de Molukkers aan de Hollandse Wal... die vergeefs hadden meegestreden voor het behoud van de gordel van Smaragd. De frustraties over de hen beloofde terugkeer, het daaropvolgende Hollandse isolement en de door de nieuwe Indonesische regering gedwarsboomde Molukse vrijstaat leidden tot de gewelddadige treinkapingen halverwege de jaren 70 waarvan de ontknoping weer te zien was in de succesvolle telefilm De Punt uitgezonden in mei 2009 en deze week op groot doek vertoond in Vlissingen. In Flissingen ging de zaaldiscussie over de vraag of Nederland zoveel jaar later niet alsnog excuses moet aanbieden aan de zo zwaar benadeelde Molukkers. Gespreksleider was Frek de Jonge, die zich mag verheugen over een vuistdik nieuw boek over zijn leven en loopbaan zonder direct om excuses te vragen aan de executeurs die menen dat hij ver over zijn datum heen is. In plaats daarvan stelde Freek in de Vlissingse filmzaal de passende vraag of de jongste generatie Nederlandse Molukkers eigenlijk nog wel op dat soort excuses zit te wachten. Het was geen representatieve steekproef, maar de animo bleek gering. Het was vlak na de uitspraak van de Haagse rechtbank... dat de Nederlandse staat aansprakelijk blijft... voor de oorlogsmisdaden van 9 december 1947... de dag dat Nederlandse soldaten 431 mannen vermoorden... in het dorp Rawagede, ten noordoosten van Jakarta. Eind 2007 ben ik daar als verslaggever geweest... heb de greppel onder de roestige spoorbrug gezien waar het gebeurde. De uitspraak is ook het succes van Jeffrey Pondaag... onvermoeibare voorvechter voor het Comité Nederlandse Ereschulden. Schrijver Theodor Holman en producent Gijs van de Westerlaken... zijn al langer bezig met de plannen voor een film over Rawagadé. Het is de vraag of ze hem willen zien in Den Haag... maar het is wel in de geest van Multatuli... De column hoorde u van Jeroen uit. En zo dadelijk na het journaal van 9 uur... spreken wij met de fractievoorzitter van de VVD, Stef Blok... over de zware bezuinigingen die het kabinet voor ons in petto heeft. En we kijken vooruit op de top van de ministers van Economische Zaken... van Financiën in Polen, in Wroclaw.